De onafhankelijke VN-organisatie steunt ermee de westerse bezorgdheid over de kwestie. De IAEA baseert zich op informatie uit inlichtingenrapporten van de VN-lidstaten. Daaruit zou onder meer blijken dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een behuizing van een kernkop... en onderzoek doet naar de geschikte hoogtes om die te laten ontploffen. Ook zijn er aanwijzingen dat Iran een ontsteker voor kernladingen aan het ontwikkelen is. De vertrekkende VN-klimaatchef Ivo de Boer heeft er een hard hoofd in dat de klimaattop in Mexico eind dit jaar een bindend verdrag oplevert. Volgens de Boer heeft het tegenvallende resultaat van de recente top in Kopenhagen duidelijk gemaakt dat het daarvoor waarschijnlijk nog te vroeg is. In Mexico kan op zijn best een ontwerpversie van een langetermijn klimaatbeleid worden opgesteld, denkt hij. Vooral ontwikkelingslanden zullen zich volgens de Boer voorlopig nog verzetten tegen een bindend verdrag.